Bertrik met het NOS-journaal. Turkije kiest vandaag een president. Het is voor het eerst dat de Turk zelf stemmen de afgelopen jaren deed het parlement had. Premier Erdogan is de grootste kanshebber. Hij wil wel meer macht als president. Turken in Nederland hebben hun stem al mogen uitbrengen, maar dat deden er niet veel. De Amerikanen hebben weer doelen van ISIS in Noord-Irak beschoten. Ze namen gepanserde voertuigen en een vrachtwagen onder vuur. Die zouden zijn gebruikt om burgers te beschieten. Sinds vrijdag bestoken de Verenigde Staten al doelen van ISIS. De Amerikanen willen de opmars van de moslim-extremisten stoppen. Als Israël niet terugkeert aan de onderhandelingstafel in Cairo... vertrekken de Palestijnen. Ze willen dat Israël zonder voorwaarden de vredesonderhandelingen hervat... Maar Israël eist dat eerst het geweld stopt. Vrijdag liep het bestand tussen Israël en de Palestijnen af. Hamas wilde het niet verlengen. En zolang dat niet gebeurt, onderhandelt Israël niet meer in Egypte. De orkaan Halong is in Japan naar land gegaan. Halong is nu op weg naar Honshu, het grootste eiland. Er zijn windstelheden gemeten van 180 km per uur... en er valt extreem veel regen... Uit voorzorg zijn inwoners geëvacueerd, want het waterpeil in rivieren stijgt drastisch. In Dronten is gisteravond iemand doodgestoken. Het is niet bekend wie het is. Een ooggetuige zag het slachtoffer bij een supermarkt in het centrum in elkaar zakken. Het was erg druk in het centrum, omdat er een evenement was. Het is niet duidelijk of de steekpartij verband houdt met het evenement. Het weer. Eerst wat buien. Daarna is het even droog. Maar vanmiddag volgen stevige buien met kans op onweer. En het is dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOE. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. En er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Crazy motherfucker from the Midwest with the Mississippi flow in the arch rest Four by four up the arch steps Who doing donuts underneath the arch I need a chick on time, don't mind being early I ride or I die, I at 6.30 A straight up chick like 12 o'clock I don't know where he is, what she tell the cops Take a stand for a nigga, raise a hand for a nigga I solemnly swear he was with me all day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 Ik pas envie de rentrer te si zijn. Als J'ai pas envie de ben ik een monster. Als J'ai alleen ben, dan ben ik een monster.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 Voor de sourires d'après Je te, tes rentrées me et le temps qui se perd Op en de schuld de honger. We onthullen wat we niet zouden willen. We zeggen wat we niet Jij pas envie de rentrer tout seul te soir Hier pas envie de te zwaaien. Hier te ce soir te zwaaien. Hier te zwaaien. Hier te Gata me liga, mas tá ter balada, quero curtir com você, na madrugada dança, olá, até o som aí a gata, me liga, mas tá fem balada, quero curtir com você, na madrugada dançar, olá, De hoje vai rolar o t, tê, tchê, tchau, Gustavo Lima e você, <tipos> Kom met madrugada tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, e Startups, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Danza, bolar, até o sol raiar. Gata, me liga, maar Startups, tem balada. Tem Gustavo Lima, até de madrugada. Danza, rolar. que hoje vai rolar. Gustavo Lima e você. Ga gang. Chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, See you. Punt Ziv'zantwoord, Punt in Discoteca con lo sguardo da serpente. Lei già non capiva niente L'ho guardata, ma guardato E mi sono scatenato Fred Aster al mio confronto Era statico e imbranato Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca Sulla pista diavolata lì per lì l'ho strofazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, m'è cascata Era cotta e per i fianchi, l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata Oh yeah Si dice così no? poi, e poi, che idea, fale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, fale idea. Scusa, tu che dai? Mi venuta una pensata, nella tana l'ho portata, ho versato un'aranciata, lei sono fatta una risata. Mijn whisky is si ergrappado En 5 liter is scolata Mi sembrava pelle andata Ma baciato, l'ho baciata A un tratto l'ho agganciata Dalle braccia m'ho sgusciata Ma guardato, l'ho guardata L'ho bloccata, carezzata Sul visino, su di fata Ma sembrava una patata L'ho acchiappata, l'ho frullata E ne ho fatto una frittata Oh yeah Si dice così, no? E poi, che idea Quale idea? Soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul, six soirs, j'ai pas envie de rentrer chez moi, six soirs, j'ai pas envie de fermer la gueule, six soirs, j'ai envie de me casser la voix, casser la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 Sourire d'après minuit, on n'en veut pas. Si ce soir, j'ai une envie, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi. I'm not your Ik weet niet rentrer tout seul si ce soir te gaan. Ik ben niet van plan om te gaan. Ik ben niet van plan om te gaan. Ik Si ce soir, j'ai pas envie rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie d'entrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer la gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Cassez-les la... Is het Ik is je Ik ga!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 the end of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 Perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy, uh -huh. and I didn't have the slightest idea, until I saw you dancing, yeah. and when you walk up on the dance floor, yeah. nobody yeah. can let it door. the way you move, your body, just and everything's so unexpected, the way you right and lift it, so you can keep on shaking it, yeah. never really knew that she could dance like this, yeah. she make a man want to speak Spanish, como se llama,